12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Vrees voor meer geweld bij begrafenissen Syrische betogers. Opnieuw beschietingen in grensgebied Cambodja en Thailand. En minister Leers stelt negatief oordeel over Wilders bij. Het weer het is zonnig en droog. Langs de kust wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. In het binnenland loopt de temperatuur op tot ongeveer 27 graden.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 Donderdag werd de noodtoestand opgeheven, maar dat heeft niet geleid tot minder geweld tegen de betogers. Gisteren vielen volgens journalisten meer dan 100 doden. De Amerikaanse president Obama zegt dat Syrië zich door Iran laat helpen bij het neerslaan van de protesten. Op welke manier dat volgens hem gebeurt, zei Obama niet. Hij vindt dat president Assad naar de wensen van het volk moet luisteren, in plaats van geweld te gebruiken. Voor de tweede dag op rij zijn er beschietingen over en weer... tussen grenstroepen van Thailand en Cambodja. En daarbij zijn al minstens tien militairen omgekomen. Dit keer gaat de ruzie over een Hindoetempel uit de 12e eeuw... bij de ta -Krabai. Correspondent Michio Maas, wat is de aanleiding voor deze schermutselingen? Uh, nou de aanleiding is eigenlijk een uh, grensconflict dat al duurt... vanaf de jaren 50, toen de Franse kolonialen het gebied verlieten...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 De Europese kampioenschappen Judo in Istanbul. Er zijn de zwaargewichten aan de beurt. Kees Jonkind volgt het toernooi voor ons. Gisteren een mooie dag met goud en zilver voor de Nederlanders. Gaat dat succes een vervolg krijgen? Nou, ik weet het zeker van niet. Oh. Het, is, het is dramatisch met de hoofdletter D. Uh, we hebben net twee, twee rondes gehad, en alle vijf de Nederlanders liggen er al uit. Dus uh, absoluut geen kans meer op een medaille. Ik ga ze even af. De zwaargewicht, de plus 100 kilo Grim Fuisers. Weer terug naar een nekbreuk. Uh, in de tweede ronde vloog hij eraf tegen een jongen uit Israël. Luc Verbeij, de andere zwaargewicht, uh, was in de eerste ronde er al uitgegaan tegen een Georgiër. Dan een klasse uh, minder zwaar, dus de klasse tot 100 kilogram. Danny Meuse ook in de tweede ronde eruit tegen een Fransman, Maret. En Henk Grol, ja, dat was toch de kans hebben vorig jaar... Zilver op het EK in 2008 was hij, was hij Europees kampioen. En uh, ja, die vloog eraf heel onverwacht in de tweede partij... Tegen een jongen uit Bosnië-Herzegovina. En dat was echt uh, helemaal niet nodig, want hij was veel sterker. Alleen hij, hij viel aan en werd overgenomen. En toen viel hij vol op zijn rug. Ippel, zoals dat in het judo heet. En toen lag hij eruit. En toen hadden we nog één kans hebben over. Dat was Marinde Verkerk, de oud wereldkampioene En die, uh, die, ja, die liep tegen een hele rare beslissing aan. Uh, acht seconden voor het einde stond ze nog voor. Toen viel haar Spaanse tegenstander viel aan. ...dan kreeg ze een Juco voor, kwamen ze gelijk. Golden score. En die Spaanse die had een wondje op haar kin. En uh, die, die, tijdens de golden score klaagde ze bij de scheidsrechter dat Marinde Verkerk steeds stoten tegen dat wondje, zodat het steeds open ging. En uh, de scheidsrechters namen dat over en toen werd Marinde Verkerk gedisqualificeerd. Dus iedereen boos hier in Istanbul. Uh, de vrouwenbondscoach Marjolein van Uden natuurlijk ziedend over die uh, beslissing van de scheidsrechters. En Maarten Aders, de herenbondscoach, woedend op Henk Grol dat hij zo stom kon zijn om. Uh, ja, om een aanval in te gaan, die werd overgenomen. Kortom, conclusie, na de derde dag, alle vijfde Nederlanders liggen eruit. Het blijft bij één gouden en één zilveren medaille voor de Nederlanders hier in Istanbul. Kees dus vanuit Istanbul. Nog één keer het belangrijkste nieuws van dit moment. In Syrië... Oh, we gaan eerst naar de ANWB, begrijp ik. ANWB Verkeersinformatie. Dag Mark, file op de A50 van Os naar Arnhem. Na een ongeluk tussen knooppunt Valburg en Heteren 5 kilometer... zijn daar twee auto's in de sloot gereden. De rechterrijstrook is nog even dicht voor het bergen. Verkeer richting Apeldoorn kan beter omrijden via Arnhem over de A15 en de N325. Het is druk naar de Keukenhof, de Bollestreek en de kust. en Daardoor file op de N207 al aan de Rijn richting Hillegom. staat tussen de A4 en Hillegom 7 kilometer file. Een bij de AWB. Dan de hoofdpunten nog een keer in Syrië. Er wordt gevreesd voor nieuwe gewelddadigheden. Vandaag worden de eerste Syrische betogers begraven die gisteren om het leven kwamen. In het grensgebied van Cambodja en Thailand zijn opnieuw beschietingen geweest. Beide landen hebben een conflict over een hindoe-tempel. En minister Leers die stelt negatief oordeel over Wilders bij. Hij blijkt een plezierige en betrouwbare vent, zegt Leers nu. En dat is over dit uitgebreide nos Zometeen Argos van de VARA en VPRO.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 Onderzoeksjournalistiek van de VARA, de Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Welkom, behalve aan u ook, aan Human, de humanistische omroep. Vanaf nu is Argos namelijk een samenwerkingsverband tussen drie omroepen, de VARA. Human en de VPRO, Nou, dat u het maar weet. En uh, nu de avond nog erbij, zou ik zeggen. Wat gaan we allemaal doen op deze zonnige zaterdagmiddag? Straks een gesprek over de kerncentrale in het Zeelse Borstelen. Twee CDA-kamerleden, Ad Koppenjan en Gerda Verburg... stelden vragen naar aanleiding van onze uitzending van vier weken geleden. Daarin ging Argos in op incidenten die zich in de kerncentrale hebben voorgedaan... Een paar dagen geleden gaf minister Verhagen van Economische Zaken antwoord. En die antwoorden geven een verrassende blik... op hoe het kabinet met de informatie aan de Kamer is omgegaan. Radio 1. Argos. Maar eerst een oud bewindsman als boekrecensent. Volgende week dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw... over de voorgenomen politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. En dan moeten er echt eens knopen worden doorgehakt. Woensdag publiceert militair historicus Christ Klep... een boek over de vorige Nederlandse expeditie. U weet nog wel, die naar Oeroesgan. Reden voor Argos-redacteur Huub Jaspers om langs te gaan bij de man... die als minister bijna vier jaar lang politiek verantwoordelijk was... voor de Oeroesgan-missie. Eindman van Middelkoop, welkom. Dank je wel. Februari 2007 tot oktober vorig jaar minister van Defensie uh, voor de ChristenUnie. Daarvoor Eerste Kamerlid en daarvoor heel lang, hè, meer dan twaalf jaar Tweede Kamerlid. En nu? Uh, iemand die geniet van uh, de lente, iemand die iets socialer uh, probeert uh, te worden... en die vooral de laatste, week, de laatste maanden uh, zeer hartstochtelijk heeft uh, uitgerust. En vervolgens uh, wat om zich heen aan het kijken is of er nog wat verder te doen voor hem valt in de publieke zaken. Het weer zit mee op dit moment. Ja, dat zit zeker mee. Uh, na de rotzonde januari en, en februari maand. Wat overigens wel maanden waren met heel veel defensie-nieuws. Dus ik ben ook erg druk bezig geweest de afgelopen oh, maanden om journalisten op, af, op afstand te houden. Want uh, ik vind wel dat je de fatsoensregel moet respecteren. Dat je niet, uh, geen uitspraken doet over het werk van je opvolger. Ja. Um, als ik alles bij elkaar optel, hè, want u bent voordat u Kamerlid werd voor het GPV toen ook nog fractiemedewerker geweest, ook nog een hele tijd. Ja. Dan heeft u ruim 35 jaar in de Haagse politiek gezeten. Ja, ik ben um, begonnen tijdens het kabinet NL, tijdens de oliecrisis. Ja. Ja. Ruim 35 jaar, dat is een hele lange periode. Ja. En dan nu ineens niet meer in die Haagse politiek. Ja. Dat moet... Do doet, dat, doet dat niet ook pijn? Nee, nee. Het wordt tot de onvermijdelijkheden van het leven. En, en ik moet eerlijk zeggen... Ik was ook natuurlijk de laatste negen maanden ook nog eens minister van WWI. Uh, en ook de staatssecretaris van Defensie ging er vandoor. Dus ik eindigde met drie portefeuilles. Ja. Dat ik van die verantwoordelijkheden afwas. Uh, af na die vier, bijna vier zeer intensieve jaren. in het bijzonder op Defensie. Uh, dat was ook wel een gevoel van bevrijding. Uh, ik heb vroeger altijd gedacht. Het zou toch wel goed zijn als een minister wat langer kon zitten dan vier jaar. Maar vier jaar is toch ook alweer een lange periode. Uh, en wat dat betreft. Maar ja, mijn, mijn hart gaat nog uit naar die wereld. Dus alles wat daar gebeurt. Met name dat de Defensie eigenlijk al. Ja, maar dat is altijd zo geweest. Dus ja. ik behoor, en dat is niet helemaal vanzelfsprekend, maar ik behoor tot die politici die altijd al een belangstelling hebben gehad voor veiligheidspolitieke vraagstukken, voor buitenlandspolitieke vraagstukken, Defensie, Europa enzovoort, ontwikkelingssamenwerking. En die, nou ja, komen onverwacht, um, een beetje aan het eind van de politieke carrière ook nog eens minister worden. Toen wij elkaar de laatste keer spraken met publiek erbij. Uh, toen uh, hadden we een stevig meningsverschil. Ja. Die wedstrijd gaan we vandaag niet overdoen. Nee, hè, dus... want die, die verliest u toch? Uh, <laughs> ja, het feit nou, dat ik, u ik, zin... ik denk uh, je denkt dat ik hem zou winnen. Maar laten we zeggen, die gaat misschien wel 1-1 uit. Want, uh, maar ik ben zorg ik ben Kun. Eh, daarom ja, daarom zit ik ook hier. Nou, we, we, we zullen misschien, uh, zoals ze zo mooi in het Engels zeggen... We agree to disagree. We zullen vaststellen dat we uh, daarover oneens zullen blijven. Akkoord. Um, dat ging toen over Afghanistan, maar wel over een andere periode... dan waar we het nu over gaan ja. hebben. Nu gaan we het ook over Afghanistan, hebben een andere periode. ander gebied, namelijk Oerozgan. Daar voerde Nederland van 2006 tot 2010, zoals we allemaal weten... een militaire missie uit. Um, nou, volgende week verschijnt er over een boek bij uitgeverij Boom. Dat wordt woensdag in Den Haag gepresenteerd, in Nieuwspoort. En dat boek dat gaan we nu met u bespreken. Um, ja. Misschien eerst even de titel... U, u, u, bent, u bent de, de, de, de SNZ? We wachten op de titel. Nederlandse militairen op missie 2005-2010. Nou, dat is een heel neutrale titel. Ja, de auteur is. Uh, ik voeg er ook altijd aan toe dat in die periode ook Nederlandse militairen nog in tal van andere gebieden actief zijn uh, geweest. Denk aan Bosnië, denk aan de bestrijding van piraterij in Tjaat, enzovoort. enzovoort. Ja. Nou, dit is natuurlijk wel zeg maar, de hoofdmoot geweest. Ja. Tevens, de grootste missie, he, stelt de auteur van het boek, he, dat is Christ Klep. Ja. Uh, de grootste missie sinds Indonesië, sinds 1949. Bent u het daarmee eens? Was dat zo? Ik denk Dat, dat, dat, dat is juist. Uh, vergelijken is altijd lastig. Maar als je denkt aan aantallen, uh, dan is dat zo. Uh, we hebben ook nog de Korea-oorlog uh, gehad... waar we weliswaar met een veel geringer qua omvang contingent militairen naartoe zijn gegaan. Maar waar we wel veel meer militairen gesneuveld hebben zien worden. Ik dacht 120, 121... Maar de grootste missie in ieder geval als we kijken naar het aantal militairen. Hè, dat in en ook wel qua jaren... zwaarte van, van, uh, van, van, van mandaat, denk ik, en van opdrachten. Ja. En ook ja. van het aantal geweldscontacten. Ja. Nou, Even nog over het boek zelf. De auteur, Christ Klep, wie is dat? Ja, ik ken hem niet persoonlijk. Daar moest ik even over nadenken. Want ik kom er in zo'n vier jaar veel mensen tegen. Ik ken hem eigenlijk vooral als commentator bij uh, televisieprogramma's. Paan Witteman, Witteman. bijvoorbeeld. Ik vind dat hij dat uh, daar snedig uh, doet. Uh, deskundig. Uh, ook echt van binnenuit. Ik heb uh, altijd gedacht dat hij van huis uit een militair was. Uh, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Toch primair een historicus. Maar dan heeft hij zich dus wel erg verdiept ook in. Uh, nou ja, de, de, de, zeg maar de ingewanden van de defensie, van de krijgsmachten. En daar weet hij deskundig over te schrijven en ook over te spreken. Ja, hij is militair historicus. Is ook verbonden geweest. Hè, wat toen nog heette het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis. is ja, nog steeds uh, hè? Ja. Inmiddels NIMH. Um, en ook nadat hij daar gewerkt heeft, uh, heeft hij op de universiteit als docent geschiedenis gewerkt... heeft hij ook nog wel opdrachten voor defensie oh ja. gedaan. Hè, dus missies beschrijven bijvoorbeeld. En hij vertelde me dat hij dan ook, als hij dan voor, met militairen meeging naar Bosnië... Hè, dat hij dan tijdelijk ook een militaire rang kreeg, een uniform. Daar ging hij mee als militaire vastleggen, als een soort rapporteur. En dan was hij ook uh, een paar dagen lang major. Ja, dat is een bijzondere figuur. Uh, dat heb ik me eens laten uitleggen. En er is een term voor die me nu weer onschoten is. Maar uh, die bestond al bijvoorbeeld in het staatsverlegen, dus van Prins Maurits. Een figuur uh, die uh, meeging uh, als het ware de schrijvende rechterhand van de commandant. En die uh, maakte elke dag een soort verslag. En die figuur is uh, heringevoerd. Uh, ik dacht in de Oedersgrammissie, maar het kan ook zijn dat dat een irakel het geval was. Uh, en dat uh, levert heel veel basismateriaal op voor de latere actuele geschiedschrijving. Voor de geschiedschrijving en ook om te kunnen leren. En ook om, te, ook om te kunnen leren. En, er nog eens te binnen, operationeel is het belangrijk. Want uh, commandanten die, uh, zijn uh, een maand of zes commandanten in bijvoorbeeld zijn Oersga-missie. En gaan naar binnenhuis, komt er weer een ander. Uh, maar die wil ook af en toe wel weten wat er, wat er een jaar geleden is besloten en waarom. En dat vind je dan weer terug in die beschrijvingen van deze figuur. Ja. Hij heeft het zich dus eigen gemaakt eigenlijk, om door de bril van de militair ook te kijken ja, naar missies. He. Dat, dat, heeft, hij ook, ook, ja. dat ja. heeft hij nu ook gedaan. Uh, wat vindt u in het algemeen van dit boek? Ik herken er heel veel in. Het is natuurlijk ook voor een groot deel uh, ook mijn eigen periode. Dus ik had nog wel een keer een paar keer zo'n aha erlebnis uh, Want veel dingen zakken natuurlijk ook wel weer weg. Uh, ik denk dat hij het voor een We breed ze een publiek. Noem eens een voorbeeld voor zo'n aha erlebnis Ja, details rond de Chora bijvoorbeeld. Uh, details over de besluitvorming. Nou, laat me even. Uh, hij heeft het vermogen om voor een breed publiek, geïnteresseerd breed publiek. Uh, helder, denk ik, te schrijven zonder al te veel in, in vaktaal te, uh, te vervallen. Uh, het onderwerp wel serieus te behandelen. Ik, ik heb een aantal forse punten wel kritiek, daar hebben we straks wel over. Uh, maar ik kan het lezen van het boek uh, om die reden in elk geval wel aanbevelen. Ja. Hij beschrijft het jaar 2007 eigenlijk met name... als het zwaarste jaar van de hele Oerskamissie. Ja. Dat was een jaar waarbij tegenstanders, gewapende tegenstanders... of een nou taliban zijn, ze worden meestal wat neutraler... opposing militant forces genoemd. Gewapende tegenstanders, soms wel duizend qua aantal. Echt rechtstreekse aanvallen opende op, op, op Nederlandse militairen. Ja, ja. Chora in, in, in, in juni 2007. U was toen net aangetreden als minister. Ja. Dus u kreeg het wel uh, meteen voor uw kiezen. Ja, dat, uh, 2007 was om meerdere een, een heel bijzonder, ook een heel zwaar jaar. Omdat in datzelfde jaar de discussie in het kabinet begon over uh, dan niet te verlengen. Uh, en op een gegeven moment constateerde ik ook, toen er zoveel ook aandacht juist daar naartoe ging... dat de aandacht voor de lopende missie wat begon te verdwijnen. Uh, wat ik niet goed vond, omdat het in Oersgan toen echt niet uh, vooruit ging. Uh, ik ben in februari minister geworden, in april... Uh, was, de eerste, was ik uh, was er de eerste militair die sneuvelde, korst, ik, korporaal, uh, uh, nooit vergeten. Uh, en uh, er zijn momenten geweest dat jaar, tot, tot wel begin 2008 dat het gebied waarover wij een controle hadden... en wij zijn dan de Nederlanders en de Australiërs... en later aangevuld nog met andere landen, maar dat zijn de belangrijkste... dat dat wel heel klein was geworden en ook, werd, uh, en ook wel werd bedreigd. Dus het, werd bedreigd serieus werd bedreigd Serieus werd bedreigd, zeker Derenwoed. De uh, ook momenten dat uh, de commandant aan de toen nog generaal Berlijn uh, naar me toe kwam en zei... ik heb, gewoon, ik heb extra uh, militairen nodig, en een aantal extra pelotons. Dat, dat kregen we voor een deel ook van, van de Engelsen uit Helmand en het kan daar... Uh, maar er moeten ook extra Nederlanders naartoe. Uh, want uh, de eigen militairen uh, raken oververmoeid... door alle operaties die moeten uitvoeren... om het gebied een beetje verder te houden. Daar, zijn, goed, we, daar zijn we goed doorheen gekomen. Maar dat, dat jaar was vrij somber. Ja. Ik heb toen zelf, ik weet nog wel in Oud en Nieuw 2007, 2008... Uh, ben ik daar naartoe gegaan. Ik ging daar zo ongeveer één keer in de vier maanden naartoe. Uh, koud en ik keek over de woed uit, over de vallei. Uh, en daar durfden wij toen niet te komen. Uh, want dan zat de Taliban. Uh, altijd niet verstrengeld met bepaalde ons vijandige stammen. Dat is een aantal jaren later is dat echt enorm veranderd. Maar 2007 was een grimmig jaar. Ja. Heeft u toen in die tijd daar bijna zwakker van gelegen? Uh, nou, dat, uh, ik heb er wel behoorlijke zorgen over gehad, ja. ja. Want de eerste paar maanden was het nog vrij rustig. En toen ineens begon de Taliban zich te manifesteren. Ook grootschalig, wat later veel minder het geval was. Overigens ook aangevuld met allerlei figuren uit de rest van de wereld. Uit de Arabische wereld. Dat was een, een, merkwaardig, uh, een merkwaardige tegenstander toen in Enchora. Uh, in uh, en ik heb me toen wel gerealiseerd... dat uh, je als kabinet, als minister, als militaire top... heel serieus een inspanningsverplichting aangaat. Maar geen resultaatsverplichting. Dat probeer je wel met echte zekerheden, die moet je zelf zien te verwezenlijken. Nou, daar zijn we in geslaagd. Maar in 2007... Kijk, ik heb nooit de gedachte gehad, ik heb nooit wakker gelegen... van de zorg dat we het niet zouden redden. Of dat je een herhaling kreeg van uh, zaken uit het verleden. Schrijf maar niet uh, zo, Ja, dat wou ik even vermijden. <lacht> uh, daar was geen sprake van. Uh, bedoel, het militaire one van deze oorlog kunnen we echt niet verliezen. Maar winnen is even wat anders? Of deze, dit conflict... Uh, dat, dat, dat is wel waar. Dat is geen overmoed, dat is geen bluf. Uh, dat heeft ook te maken met je militaire superioriteit. Maar daarvoor zaten wij niet. We zaten er om die bevolking te beschermen en een mogelijkheid voor ontplooiing te geven. En dat lukt in 2007 nog maar heel mondjesmaat. Nou. Um, terug even naar het boek van Chris Klep. Ja. Um, hij is eigenlijk heel erg kritisch over twee, als ik dat zo mag noemen, politieke lovebabies van u. Um, Namelijk de artikel 100-procedure die er gekomen is. Daar gaan we zo meteen ja. wat verder over in. Maar eigenlijk ook toch wel de Oerozga-missie in zijn geheel. Hè? U bent daar driekwart kwart van die periode verantwoordelijk voor geweest als minister. Eigenlijk zegt Klep, je had deze missie niet moeten beginnen... en de bereikte resultaten die wegen eigenlijk niet op tegen de kosten en de offers. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Uh, ik vind dat hij op dat punt zich echt beter had moeten laten voorleggen door mensen die wat dichter op het politiek systeem zitten. Uh, hij zegt bijvoorbeeld uh, dat als je naar, kijkt naar het toetsingskader wat hoort bij die artikel 100-procedure. Artikel 100 wil zeggen dat uh, de Kamer... voordat militairen de grens overgaan, gaan... moet uh, zijn geïnformeerd en dus ook de mogelijkheid moet hebben... om daar een debat over uh, te voeren. Nou, dat is een uh, inmiddels uh, staande procedure. En dat gebeurt dan een beetje geprotocoleerd... via het zogenaamde toetsingskader. Het kabinet weet aan welke punten ze een aandacht moeten geven. De Kamer weet op haar beurt waaraan, uh, waarover zij geïnformeerd zal worden. Uh, daar is hij heel kritisch over. Hij uh, zegt als je dat toetsingskader objectief toepast... Dan had de missie in Oeruzkomen vast moeten lopen. Ja. Zijn argumenten uh, deugen niet, maar de geschiedenis heeft inmiddels bewezen dat die missie. daar valt ongetwijfeld kritiek op uit te oefenen, maar niet is vastgelopen. Dat is met de beste wil van de wereld niet vol uh, te houden. Hij noemt een aantal punten die ik ook wel herken als punten van zorg destijds, uh, die voor een deel ook begonnen nog voordat ik zelf minister was, dus het kabinet daarvoor. Bijvoorbeeld de relatie tussen. ISAF, waaronder wij functioneerden... en Enduring Freedom. Uh, dat moest uit elkaar gehouden worden. Was een nou, punt. Ik zeg het even heel simpel. Ja. De VN-missie en, en de Amerikaanse, Amerikaanse missie. missie de, ja, dus... de vredesmissie en de vechtmissie. Ja, Dat is inderdaad uh, erg versimpeld, maar voor, dat kan nu wel even. Uh, nou, uh, Dat moest worden afgestemd. Daarvan zegt hij, zegt hij uh, dat die afstemming redelijk verliep. Nou, prima. Uh, zeker de Kamer wilde dat dat heel erg uit elkaar werd uh, gehouden. Ik heb van militairen later wel gehoord... dat dat in de praktijk wel eens lastig was. Omdat ja. militairen van de ene missie en van de andere... Af en toe zij en zij in eenzelfde gebied opereerden. Maar dat is wel, uh, wel geluk. Maar militair gezien is dat niet ideaal. Want uh, in militaire wereld geldt unity of command. Eenheid van commando. Dat is toch ideaal. En dat zal generaal Petraeus die nu in Kabul zit. Uh, wat ze waarschijnlijk uh, hardgondig mee eens zijn. Maar dat lukt wat lastiger met al die landen die daar uh, zijn binnengekomen. Maar met die, met die ogen kijkt hij natuurlijk naar die parlementaire besluitvorming. En zegt ja. dan eigenlijk heeft het parlement een scheiding aangebracht. Die in de praktijk helemaal niet kon volhouden. Nou die is in de pra praktijk wel degelijk volgehouden. En een... Uh, en ik heb ook wel begrepen uh, dat men dat uit elkaar wilde houden. Dus er zelf niks op tegen. Uh, alleen in de militaire praktijk was het af en toe lastig. Maar niet zodanig dat je op grond daarvan zou kunnen zeggen. Je had er niet aan moeten beginnen. Want hij spreekt zelfs over een fuik. Nederland is in een fuik terechtgekomen. Nou, ja. Als ik dat beeld even gebruik. Ja. In een fuik wil je niet terechtkomen. Is de, als je erin terechtkomt dan is het fataal meestal. Nou dat is dus geen sprake van. En een ander punt wat hij noemt. Uh, dat is de behandeling van gevangenen. In 2006, uh, toen die besluitvorming begon... was er de angst uh, in Nederland uh, bij het kabinet en bij de Kamer... dat wij misschien Afghaanse gevangen zouden nemen... aan de Afghaanse autoriteiten zouden overhandigen... die het vervolgens aan de Amerikanen zouden geven... en die ervoor zouden zorgen dat die gevangenen in Guantanamo Bay zouden, zouden eindigen. Nou. Dat men dat niet wilde, dat heb ik altijd heel goed begrepen. Dat was net de periode, moeten we ons dan even weer terughalen... toen eigenlijk die dingen bekend begonnen te worden... over renditionvluchten, ja, ja. mishandeling door de CIA... Ja, dus dat men daar echt heel bunzig voor was, was te bilken. Uh, nou, inmiddels weten we uh, natuurlijk via uh, meer. En uh, de behandeling van gevangenen was trouwens... Uh, vooral de verantwoordelijkheid van buitenlandse zaken. Maar ik herinner mij in de afgelopen periode niet één geval... Uh, dat echt een pro probleem is geworden. En zeker niet van het type kwantane, uh, B. Uh, b uh, daar is sprake van. De, de praktijk was dat als iemand gevangen uh, hielden... Dan moest hij na drie dagen worden overgedragen aan de Afghaanse autoriteiten. En dat gebeurde dan ook. En dan had de ambassade, onze ambassade in Kabul de verplichting om zijn gevangenen nog een tijdje te volgen of die een beetje netjes werd uh, behandeld. Dus dat is het tweede punt. Het derde punt. Mag ik daar even toch ja. even iets op zeggen? Want was dat niet wel een beetje bizar? Hè? Wij zeiden eigenlijk tegen de Amerikanen, wij vertrouwen jullie niet. Wij geven jullie die gevangenen niet. Want uh, we weten niet wat jullie daarmee uithalen in Guantanamo Bay. Maar je geeft ze wel aan die Afghanen. Het lijkt net alsof we meer vertrouwen hadden in de manier waarop de Afghanen met gevangenen omgingen <lacht> dan de Amerikanen. Is dat niet bizar? Nou, nee, bizar is het niet. Je kunt misschien achteraf zeggen. Wij praten dus nu over 2006, vooral toen dat speelde. Uh, al zou, als het in mijn tijd was gespeeld, zou het net zo zijn gegaan, dus laat ik me daar niet van losmaken. Uh, het is misschien een beetje naïef. Uh, dat is dat de concentratie op de angst dat ze gevangenen in Guantanamo Bay zouden te laten terechtkomen. de ogen wat heeft gesloten voor zeg maar, de keerzijde. Namelijk de Afghaanse gevangenis, alsof dat zo ideaal is. Wat, wat uh, we, hebben, we hebben toch, hè, u zegt, er is nooit ernstig iets misgegaan. Ik kan me herinneren, een reporter vorig jaar... een indringende reportage gemaakt door Nederlandse militairen... opnames, hè, waarbij onder de ogen eigenlijk... en onder de camera van de Nederlandse militairen... mensen die net gevangen waren genomen uh, door Afghanen... Hè, met, met, met, met stokken op hun, op, op hun voet uh, geslagen werden en dat soort dingen. Hè, dat, dat zie je daar voor een camera. Ja, ja kijk, waar, dan zit je in een situatie, kijk, formeel... Uh, was Nederland, of Australië, onze partner in Osgan, uh, daar niet verantwoordelijk voor. Um, maar uh, daar kom je natuurlijk niet meer weg op het Binnenhof, en dat begrijp ik ook wel. Uh, en uh, als je in de buurt komt van vermoedelijke schending van mensenrechten, dan moet je er wat aan doen. Uh, en ik herinner me inderdaad dat, uh, dat programma, uh, en dat deugde ook niet. Uh, dat is niet de manier waarop je gevangenen moet, uh, moet behandelen. Uh, en daar is ongetwijfeld ook op geïnterveneerd. Um, het derde punt, op grond waarvan Chris Klep zegt... Uh, er is sprake geweest van vuikwerking. Nederland had er niet aan moeten beginnen. Dat is dat we de ambitie zouden hebben gehad van nation building... van het bevorderen van democratie in Afghanistan. Nou, eerlijk gezegd, dat spreekt mij persoonlijk al helemaal niet aan... omdat. Ik heb wel geleerd in al die twintig jaar dat ik met dit onderwerp ben bezig geweest... dat de werkelijkheid van dat soort uitzendgebieden zo weer barstig is... dat je al heel blij mag zijn als je in het begin van basale veiligheid uh, weet te brengen. Bedoel, we zitten nu al 15, 16 jaar in Bosnië bijvoorbeeld... en dat is nog bepaald geen ideaal land uh, om even in een statement te gebruiken. Uh, en, dat, en dat is een, een neoconservatieve opvatting, zoals in de tijd van Bush, dat je ergens de democratie zou kunnen brengen... En dan, zeker in zo'n land dat dat ook van de gekken is. Dat dat naïef uh, is. Maar dat, goed, is dat, dat, was, dat is ook dat nooit was... opvatting geweest van, van een Nederlands kabinet. Nee, ik heb de uitspraken nog eens nagelezen. Ik moet, ik moet u gelijk geven dat Nederland veel bescheidener altijd geweest is... in het formuleren van de ambities ja. daar. Maar wij deden natuurlijk wel mee aan een oorlog... die vanuit die ambitie begonnen was. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee zeker niet. Je terecht een ernstig misverstand. We zijn eraan begonnen. Of, uh, waarom zit de wereld, hè, want dat is inmiddels uh, meer dan 40 landen in Afghanistan, om het even heel simpel te zeggen, dat is september. Ja, dat september. Ja. september dat heeft niks te maken met, met uh, democratiebevordering. Uh, je zou sommige Amerikaanse uh, topfunctionarissen function in de tijd van Bush zou je van kunnen hebben beschuldigd dat ze bijvoorbeeld bij Irak uh, en dat soort. Uh, uh, landen en dat soort ambities hadden. Maar bij Afghanistan is het nooit aan de orde geweest. Aan de andere kant, dus dat veeg ik echt van tafel... dat is, dat is buiten proportie. Aan de andere kant, er zijn in Afghanistan... wel een aantal verkiezingen geweest voor het parlement. Karzij uh, twee keer, uh, als ik me goed herinner. Uh, ideaal? Nee, zeker niet. Uh, maar uh, laten we dat ook weer niet helemaal verwaarlozen. Ja. Ik zelf vind overigens... verkiezingen, uh, die zijn belangrijk in onze westerse ogen. Maar, zeg maar de opbouw van iets van een rechtsstaat, van governance... Van, Politie, justitie, rechtspraak, bestrijden van corruptie, de materiële rechtsstaat. Veel belangrijker nog dan, uh, dan uh, verkiezingen. Een kernpunt van zijn kritiek op wat er in Oerozgan niet bereikt is, is dat hij zegt eh, bij zo'n operatie, dat gaat om een vaktermis counter insurgency, je bestrijdt daar een opstand in zo'n provincie. Het gaat er om, om de hearts and minds ja. van de bevolking, hè, dat, dat, dat is ook heel vaak door Nederland gezegd, te winnen. En hij zegt, als je nu achteraf terugblikt... is het misschien wel gelukt om de haat van de Afghaanse bevolking te winnen... maar niet de mines. En daarmee bedoelt hij eigenlijk door de relatief sympathieke manier van optreden van Nederland... de vriendelijke manier, hè, in vergelijking met andere landen ook... is het wel gelukt om de sympathie op te wekken bij de Afghaanse bevolking. Maar die Afghaanse bevolking die is niet gek. Die nee. denkt, jullie zitten hier op een bescheiden plekje. Jullie zitten hier voor een paar jaar. En die Taliban die zitten nu af te wachten. En die zijn er straks ook nog. Wij kijken wel uit om helemaal met jullie samen te werken. Dus wat hij zegt, eigenlijk die doelstelling om die bevolking los te weken van die Taliban... dat is eigenlijk, als je dat op lange termijn bekijkt, niet gelukt... Nee, dat is te sterk. Dat zegt Chris ook niet. Uh, en je moet natuurlijk uh, ook de continuïteit uh, uh, onder ogen zien. Uh, Nederland heeft daar vier jaar gezeten. En in diezelfde periode heeft Australië daar gezeten. Zit er nog steeds. En een aantal landen hebben ook meegedaan. Uh, de NAVO zit daar nog steeds. Maar dan uh, in een andere gedaante zal ik maar zeggen. Dus uh, niet meer de Nederlands. Uh, ja. En wat wij, wij daar hebben opgebouwd... Alle kennis die wij, wij hebben... Ik praat nog steeds in de wijvorm, dat zoals je merkt... Uh, hebben wij vervolgens overgedragen aan het Amerikaans commando dat nu de leiding heeft van uh, van Oshkan. Die zullen ongetwijfeld een aantal dingen weer net iets anders uh, doen, maar waar het om gaat is dat wat wij hebben opgebouwd uh, in termen van harts en minds, vertrouwen wekken van de uh, Afghaanse bevolking, overgenomen is. Uh, en voor zover ik nu weet, maar ik ben nu gewoon krantenlezer geworden, uh, niet zonder uh, succes door uh, de Amerikanen en de Australiërs, die als het ware de continuïteit uh, belichamen. Uh, dus oh. zo'n zo oordeel, uh, dat kan je pas geven over uh, tien jaar of zoiets, uh, als ooit de NAVO, als ooit ISAF uh, haar missie. Uh, definitief beëindigd in, uh, in zo'n land. Toch, misschien heel eventjes, kan ik me herinneren... niet zo lang nadat Nederland vertrokken was. Hè? Uit Oerozgan, ja. artikel in het NRC Handelsblad van Bette Dam. Die daar zit en die beschreef eigenlijk hoe iemand... Hè, de eerste gouverneur, Jan Mohamed, toen Nederland daar kwam... die van Nederland weg moest, hè? een grote boef. Ja. Uh, corruptie, mensenrechten schendingen enzovoorts. Die moest weg en Nederland was weg. En hij werd eigenlijk met uh, trompetten en fanfares weer binnengehaald daar. Nou, dat laatste is iets te feestelijk opgemerkt. Uh, maar dit is nou een van die, van die lastige dilemma's uh, die je onder ogen moet zien... als je in dat soort gebieden gaat, gaat uh, opereren. Je gaat niet naar Noord-Holland of naar Overijssel of naar Zeeland. Het, dat, het zijn uh, gebieden, zeker uh, Afghanistan, maar dat geldt voor meer gebieden... waarin we hebben geopereerd. Met natuurlijk een verschrikkelijke geschiedenis... en met een, uh, een heleboel narigheid in termen van corruptie enzovoort, enzovoort. Dan loop je tegen het volgende dilemma aan, uh, want je moet toch... Uh, samenwerken met de bevolking. Want de bevolking, uh, je bent ook op hun verzoek, uh, op verzoek van de autoriteiten. Je bent als het ware te gast met een speciale taak. En na verloop van tijd moeten zij die taken allemaal kunnen overnemen. Uh, dus je hebt er ook belang bij dat er een sterk bestuur is of komt. En dan heb je een dilemma dat je uh, kunt kiezen tussen inderdaad een boef... Uh, van de type met kaan, maar wel iemand met gezag uh, over die plaatselijke bevolking... Overigens vaak ook doe ik een behoorlijk scheef gezag. Hè. Bepaalde stammen trok die voor boven anderen. Uh, of je koos voor een bureaucraat die netjes is... en waar je bij wijze van spreken mee thuis kon komen op het binnenhof... maar die weinig gezag had bij de plaatselijke bevolking. Nou, wij hebben, de Canadezen in Kandaar, de Engelsen in Helmand... voor dat laatste gekozen... Dus ik heb ook uh, gesproken met uh, Moenier, of Moniep, wat is het? Mounier, zijn ze opvolger? De eerste, dat was zijn, zijn opvolger. En dien is opvolger, daar ontschiet de naam even, maar die heb meer dan eens gesproken. Die is ook mee in de nacht geweest. Uh, Keurig lui uh, in een aantal opzichten, maar een uh, gezag Ge niks. Geen gezag. Ik wil toch nog even terug naar die analyse die Chris Klet maakt. Hè? Want wat hij aan de ene kant doet, is kijken naar de, de doelstellingen en naar de resultaten. Aan de andere kant kijk je naar de kosten. Hè? En dan somt hij ja. op. De missie was aanvankelijk begroot op een paar miljoen voor twee jaar. Is natuurlijk gewoon verlengd. De kosten zegt hij, als je alles bij elkaar optelt, 2 miljard. Ik weet niet of, of, of, of, of u dat uh, nee, kunt Nee, dat klopt niet. Maar ik ja, weet hij dat zegt: 1,4 de einde... miljard Defensie en 600 miljoen ontwikkelingssamenwerking. Oh, zo. Ja. Ja, um, maar als je het hebt over kosten ook 110 burgers gedood door, door Nederlandse ingrijpen en 24 gesneuvelde Nederlandse militairen. Nou wil ik niet een goedkope vergelijking maken en mensenlevens gaan gaan, nee, gaan, gaan continueren, maar heeft deze kant van die missie, hè, dus die, die enorme offers die het ook gebracht heeft, heeft die u nooit aan het twijfelen gebracht over wat bereiken we daar nu eigenlijk mee? Nee. Uh, dan had ik overigens geen minister moeten worden. Want toen ik uh, begon uh, wist ik waar de Nederlandse krijgsmacht mee bezig was. Samen overigens met buitenlandse zaken en met uh, ontwikkelingssamenwerking. Uh, ik wist ook dat dat met mijn zwaarste verantwoordelijkheid zou worden. De jaren die erop zouden volgen. En dat is ook wel, uh, uh, wel gebleken. Nee, uh, ik... Laten we eerst even vaststellen dus dat uh, de belangrijkste kritiek van Chris Klep... door mij dus nu krachtig is weerlecht. Uh, en, uh, nu, nu naar uh, zeg maar de kosten. Nou, in financiële termen heb ik tussen aanhalingstekens geluk gehad... Uh, dat in de periode dat ik minister werd... de minister van Financiën over geld beschikte. Uh, dus ik heb over de financiering uh, een problemen uh, gehad... En over cijfers kan altijd gesteggeld worden, maar er komt nog een evaluatie. En uh, dat, daar moet de Kamer dan maar eens naar, naar kijken. Maar als je, als je praat in termen van uh, internationale rechtsorde. Als je, als je praat over de historische aanleiding, hè, september 11, we noemden het uh, al. Als je praat over sowieso de ontwikkelingstaken. die er liggen in Afghanistan. en waar Nederland misschien ook zonder die onveiligheid. een verantwoordelijkheid zou hebben uh, genomen. Als je vervolgens kijkt naar de dreiging van terrorisme. Uh, daar en mogelijkerwijs ook hier. Dan hoort bij de inspanningen die wij hier in Nederland ons getroosten de afgelopen tien jaar eh, op het gebied van de bestrijding van terrorisme. Want er gebeurt dus heel veel uh, waar uh, de gemiddelde Nederlander niks van weet. Uh, en dat is maar goed ook, dan uh, slaat u een stuk rustiger. Daar hoort ook bij dat je de terrorist opzoekt. Uh, in dit geval dus in Afghanistan maar, en dat je er ook een taak uh, hebt. Heeft. heeft u wel het idee dat wat wij daar in Afghanistan gedaan hebben, wij gingen met een aantal inktvlekken daar in die provincie... Oeros uh, gaan zitten. We hebben daar vier jaar gezeten. Dat wij daar wel wezenlijk iets hebben bijgedragen om dat gevaar van terrorisme ook voor aanslagen in Nederland te verminderen. Met deze missie? Ja, uh, daar moet je ook niet naïef in zijn. Uh, daar zitten ook een heleboel stappen tussen. Uh, bedoel, ik ben daarin. in kan geen mensen tegengekomen die een kaartje van Den Haag of van Rotterdam of van Amsterdam hadden. En dat je zegt van, uh, van de kip, ik heb je. En daar nou, hebben we het terrorisme in Nederland uh, weten te voorkomen. Zo simpel is dat uh, niet. Uh, maar uh, dat. Uh, Afghanistan uh, zo'n safe haven is geweest voor terroristen... en dat die dreiging nog altijd reëel was dat het rust komen... Uh, dat valt volgens mij niet uh, te ontkennen. Maar ja. ik, moet, ik, moet, ik heb me altijd wel goed gerealiseerd. Op een gegeven moment, de geschiedenis is geen autoriteit... maar word je door in een bepaalde constellatie van krachten gedwongen een verantwoordelijkheid op je te nemen. Wij waren gedwongen, en ik heb het ook met overtuiging gedaan... Om onze bondgenoten, de Amerikanen, bij te staan toen zij Afghanistan uh, binnenvielen. Of later toen ze dat land uh, wat op poten wilden gaan helpen. Dat vloeide voort uit zeg maar, de constellatie hier in Nederland. Al tientallen jaren leeft dat NAVO-bondgenootschap. Dan kan je me niet zomaar zeggen van ik doe even niet mee. Dat was eigenlijk de kern waarom we daar zijn gaan zitten. Dat, uh, nou, de, de, de kern lag in Afghanistan zelf, de bestrijding van het terrorisme. Maar, zeg maar je bondgenootschappelijke verantwoordelijkheden. Of ja, ik begrijp wat u bedoelt. Het is voor het eerst dat de NAVO heeft uitgesproken na september 11 dat het grondgebied van een van de bondgenoten, te weten de Verenigde Staten van Amerika, was aangevallen. En dat dus conform artikel 5 van het NAVO-verdrag de open. andere landen uh, nou ja, uh, volstrekt legitiem gevraagd kon worden om dat land bij te staan. Ja. Uh, dat, is, dat was nog nooit eerder gebeurd en daarna ook niet. Uh, dus dat is wel een van de argumenten geweest op grond waarvan Nederland wel moest nadenken over het leveren van enige bijdragen. Overigens, ja. dat hebben we in 2002 ook al gedaan, in ja. 2003. Ja. En in de meest uitvoerige voor de menudoerskamp. Ja. Ik wil ook even naar het laatste punt toe, ja. de politieke besluitvorming... Um Klep die heeft eigenlijk heel veel kritiek op hoe dat gegaan is. En eigenlijk met name constateert hij dat het parlement in toenemende mate zich bemoeit met de besluitvorming. Al in Oeroesgan, zegt hij, in 2005. Dat had te maken met het kabinet, wat toen met een beetje onduidelijk voorstel kwam. Vervolgens is het parlement daar heel uitvoerig over gaan praten. Tegelijkertijd was er op dat moment eigenlijk al geen weg meer terug. Hè? Want, want je had al met bondgenoten gesproken um, als Nederland. Je kon eigenlijk ook al niet meer nee tegen, tegen die missie zeggen. Hij zegt eigenlijk dat dit in toenemende mate zal gaan gebeuren. En dan verwijst hij ook naar de besluitvorming nu over de Koendersmissie. Ook daar, zegt hij, is het parlement eigenlijk veel te veel op de stoel van de regering gaan zitten. Wat vindt u daarvan? Um, in 2005 um, is er iets fout gegaan wat later is gerepareerd. Omdat het kabinet toen... Vanwege interne problemen rond deze 60... De twee ministers uh, die het eigenlijk niet mee eens waren. Ja, en de fractie die al had gezegd dat ze het er niet mee eens waren. Toen de Kamer Australië het ware zijn gaan sonderen... toen heeft de Kamer zelf na afloop het kabinet weer tot de orde geroepen... en heeft gezegd van nee, de goede procedure is... je denkt eerst zelf na, je neemt een besluit... en dat leg je voor aan de Kamer. Nou, en dat is daarna ook gebeurd, uh, tientallen malen... want ik heb ook weet ik hoeveel artikelen 100 brieven, uh, getekend... de koendersmissie missie voldeed voor geheel aan die criteria daarna bij Koen is er wel iets anders gebeurd. Alleen hadden we weer een kabinet wat eigenlijk niet sterk genoeg in de schoenen stond. Ja, maar dat is ja, de makker natuurlijk altijd van buitenlandse politiek dat het tenslotte allemaal uh, in, in het teken staat van of een functie wordt van binnenlandse politieke verhoudingen. Daar hebben alle landen mee te, te maken. Uh, en dat gebeurt nu op een wat bijzondere manier. Dat zal ik niet ontkennen omdat de PVV uh, gewoon structureel weigert uh, positief te denken over dit soort uh, missies. Dus ja, het kabinet, het kabinet heeft problemen. geen meerderheid. De ja, PVV ja, zegt nee ja, tegen zo'n ja, missie. Dan moet je steun ja. gaan zoeken. Maar dan nog hoeft de boel niet uh, wat te deliëren. Dat is, dat is volgens mij wel gebeurd. Laat ik even maar gewoon iets poneren. Uh, ook op basis van al die ervaringen die ik aan beide kanten van de zaken... dus zowel in het parlement als ook in het kabinet heb opgedaan met deze procedure. Ik vind, maar ik kan dat niet voorschrijven. Het is er ook nergens beschreven. Maar ik vind dat uh, de Kamer een besluit van een kabinet moet nemen zoals het er ligt. Uh, behandelen zoals de Kamer ook een verdrag moet behandelen. Ook grote verdragen, Europese verdragen, kan de Kamer niks aan veranderen. Praat er oeverloos over en terecht. De regering het uh, parlement controleert. Uh, ja, uh, en wat dus niet moet gebeuren, maar nogmaals, formeel is er die ruimte, het staatsrecht biedt die ruimte, is er de mogelijkheid om te gaan shoppen, om te gaan winkelen in, in zo'n besluit... dingen uit te halen, dingen te gaan verbeteren. En dat is in feite wat nu gebeurd is onder leiding van GroenLinks. Um, ik vind dat verkeerd. Na verloop van tijd vind ik dat dat leidt tot een ontsporing van de hele procedure. Hoe, hoe heeft u daarnaar gekeken? Heeft u dat debat kritisch. Ja. Jawel, maar goed, ik, ik, uh, ik ben ook wel gebeld, maar ik hou daar mijn mond over. lijkt me ook wel verstandig. Ik durf er nu reflecterend wel dit over te zeggen. Ehm... Um, de Kamer moet zich realiseren dat een besluit ex-artikel 100 uh, zorgvuldig is voorbereid in de internationale gremia, in de NAVO, doorgaans of in de Europese Unie. Uh, dat de minister van Defensie een militair advies krijgt van zijn rechterhand, de commandant der strijdkrachten. Uh, en dat zo'n advies rijpt en op een gegeven moment conform de criteria van een toestingskader aan de Kamer wordt aangeboden. Het oppergezag staat er in de grondwet van de krijgsmacht, ligt bij de regering. Al die uh, uh, gegevens, al die constitutionele gegevens... moeten volgens mij ertoe leiden dat de Kamer het zorgvuldig controleert. Zorgvuldig toetst ook. Zich, en dat gebeurt gelukkig ook. Een hele goede procedure met hoorzittingen en dergelijke. Maar de verleidingen weten weerstaan. Nogmaals, formeel is er die ruimte wel. Dus daar kan ik niks van zeggen. De verleidingen weten uh, weerstaan. Om een beetje op de stoel van... of de komen dan de of op de regering te gaan uh, zitten. Om iets aan die, die missie te veranderen. Om partijpolitieken... Of binnenlandse politieke uh, redenen. Maar ja, daar is, is, is moed voor nodig, zeg je tegen de Kamer. Er is moed ja. voor nodig om een besluit te nemen zoals het er ligt. En dan eventueel voor of tegen te zijn. Maar ik vind dat dat wel de redding van de procedure moet zijn. Maar wie gekeken heeft naar dat Koendersdebat, debat ja. die, die zegt dat lukt dus niet, want nee. u zegt, wat er zou moeten gebeuren. Nee, maar ik kan u wel voorspellen. Dat betekent dus dat uh, de ministers de komende jaren... een beetje met de gepakke peren zitten. Overigens, het besluit is wel genomen en zal echt wel worden uitgevoerd. Dat lijkt me wel zo verstandig. Daar kan je ook als Kamer niet telkens weer op terugkomen. Uh, uh, maar uh, dat betekent wel dat... Uh... Gebakke peren, hè? dat zegt Klep en Even... ook. Dus daar bent u het met hem eens. Die uh... Koendersmissie is dat niet goed gegaan. Dat is, dat is, dat is, dat vind, dat, daar ben ik het mee eens. Even los van de precieze formulering van Klep. Uh, maar dit punt had anders uh, gemoeten. Uh, want laten we, uh, een van de dingen die ermee een beetje dwars zit... is dat uh, Nederland heeft een enorme staat van dienst opgebouwd... de laatste twintig jaar met het leveren van bijdragers en missies. Dat is bijna altijd goed gegaan. Uh, zeker de laatste jaren met uh, met Oerskan. Er hoeven ons niet voor de schaamte tegendeel. Er zijn redenen om trots te zijn op de Nederlandse krijgsmacht. De missie van Kundus. Dat is een vrij bescheiden missie. Dat deden we erbij, zou ik bijna zeggen, in Oeruzgan. Nou. Als je vervolgens ziet hoe politiek het gesensibiliseerd is geworden. hoe enorm de focus erop is geworden. Uh, dan, dan maak ik me zorgen over een wat robuuste omgang, politieke omgang. met de uitzending van militairen. En dat is toch wel nodig. Uh, want anders uh, wordt het binnenhof de maat van alle dingen. en wordt. Verwaarloosd dat toch echt de waarheid in het veld ligt. En dat ligt ergens anders. In, in de wereld waar een heel boel rottigheid is. O, op dat uh, punt, en waar o, dingen niet zo makkelijk op maat te snijden zijn. Op dat punt uh, kan ik dan concluderen dat u het wel met, uh, met de auteur van het boek eens bent. Misschien afrondend in één zin, dit boek gelezen hebbende, wat kunnen we ervan leren voor de toekomst? Um, niet veel. Uh, het uh, biedt inzicht in uh, een stuk moderne geschiedenis. Uh, maar als het gaat over de kritiek op het punt van de, van de politieke besluitvorming... een wezenlijk onderdeel van het boek, uh, vind ik dat er niks valt van, van, uh, van te leren. Integendeel, vind ik dat hij er dus goed naast zit. Spijt me okay. voor hem. Oké. Okay. Nou, volgende week ongetwijfeld veel meer discussie over dit boek. Ik dank u zeer voor deze recensie. Graag gedaan. Eimoort van Middelkoop was dat dus en hij werd geïnterviewd door Argos redacteur... Huub Jaspers. Het ChristenUnie-Kamerlid Joël Wind laat in een reactie op het interview in de Volkskrant van vanochtend weten... dat de Tweede Kamer dit keer terecht een beetje op de stoel van de regering is gaan zitten. We hebben hier met een heel bijzondere situatie te maken, zegt Wind. Als oppositiepartij ben je niet geneigd ja en amen te zeggen tegen kabinetsvoorstellen. Dan wil je wel heel erg zeker weten dat het naar jouw zin wordt uitgevoerd. En het kan niet zo zijn dat je in Koendoes de rechtsstaat opbouwt... en dat ergens verderop christenen worden vermoord. Het boek van militair historicus Christ Klep... wordt aanstaande woensdag gepresenteerd in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. En komende dinsdag is de auteur te gast bij de collega's van het VARA-programma De Gids... Om 11 uur ochtends op Radio 1.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 Noorse zangeres Anne Broen was dat en True Colors. Argos Radio Onjo. en deze rubriek maken we samen met de collega's van Onyo NL de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Ik lees hier in 1986 een incident in februari en dan lees ik gewoon de volgende regels: geen van de drie noodkoelwaterpompen deed het en daardoor verloor de noodstroom dieselaggregaat zijn koelwatervoorziening en viel uit. Door inschakeling van de elektrische verbinding met de kolencentrale, die vlak naast de kerncentrale staat, werd de kerncentrale van stroom voorzien. Dus een toevallige aanwezigheid, dus nog een centrale, daar was elektriciteit. En die heeft hem dus gered. Maar dat is natuurlijk een beetje absurd, hè? Dat is niet onderdeel van het systeem. Dat is een toevallige omstandigheid dat er een buurman was, die maakte ook stroom. Ja. Ja. Ja. Ik lees hier aan het eind een, een conclusie. Van de drie diesel-aangedreven pompen werkte er slechts één. Dit voorkwam dat door onvoldoende koeling een kernsmelting op zou kunnen treden. Dus men heeft dus een drievoudige backup, maar twee deden het niet. En die ene deed het dan wel, en nou, dat was het dan, door het oog van de naald. Dat kan helemaal niet. Ja, het kan wel, maar het is onacceptabel. Kees Andriessen hoorde u, Emeritus hoogleraar in Utrecht kernenergiedeskundige en ketter en afvallige. Vroeger maakte die onderdeel uit van de atoomlobby... maar hij kreeg onwelkomen inzichten en werd eruit gewerkt. Dat hoorde u in Argos van vier weken geleden. We praten toen met hem over een lijst van 372 incidenten... in de kerncentrale Borselen... opgesteld door de Groningse publicist Herman Damveld. Storingen die werden gemeld bij de kernfysische dienst... de overheidsinstantie die de veiligheid van de kerncentrales moet bewaken. Uit die lijst bleek dat de noodstroomvoorziening in Borselen in de jaren 1986 en 1987 haperde. En sinds Fukushima weten we hoe ernstig dat kan zijn. Onacceptabel, noemde uh, emeritus hoogleraar Andriessen die gang van zaken dan ook. Over de argos stelden de CDA-kamerleden... Koppejan en Verburg vragen aan minister Verhagen. En die zijn inmiddels beantwoord. In de studio van RTV Oost in Groningen, Herman Damveld. Goedemiddag, meneer Damveld. Goedemiddag. U heeft op ons verzoek de antwoorden van minister Verhagen aan de Kamer gelezen. Wat heeft de minister te melden? Nou, de minister die begint met eigenlijk te melden dat er geen uh, bijzondere zaken aan de orde zijn geweest. Hij zegt uh, letterlijk er was geen bijzonder gevaar. Dat is ook een bericht wat uh, bijvoorbeeld in Zeeland in het nieuws is gekomen. En. Uh, als je dan verder leest in die antwoorden... toen dacht ik van, nou, uh, de minister begint nu zichzelf tegen te spreken. Want uh, hij uh, geeft aan dat er vanaf 1986... een hele reeks maatregelen zijn genomen... juist om die noodstroomvoorziening uh, te verbeteren. Er zijn in 1986, 1991, 1994, 1997 en ook nog in 2006... allerlei extra onderdelen... Uh, aangeschaft, allerlei extra voorzieningen... om uh, juist uh, de problemen waar uh, wij het vier weken geleden over hadden... om te kijken of je dat, uh, daar wat tegen zou kunnen doen. Dus, er was dus de minister niks. zegt ja. aan de ene kant, er was niks aan de hand... Ja. en aan de andere kant erkent hij eigenlijk... dat er een hele serieuze en ernstige toestand is geweest. Ja, dat, en dat is een beetje raar, vindt u? Uh, ik vind dat een beetje raar, maar goed. Die, de heer hè ja. Had ik ook gevraagd: van wat, wat vind jij nou van deze antwoorden? En meneer Andriezen, die zegt dus uh, ook dan in een uh, e-mail aan mij: van nou ja, uh, ze hebben geen woord, zegt de regering nu, over de linkse situatie die bestaan had. Want de regering en ook de kernfysische diensten, de exploitanten van die kerncentralen... konden dus onmogelijk toegeven dat er wel degelijk een ernstig veiligheidsprobleem had, had bestaan. Dus kortom, men doet dus nu alsof er niks aan de hand is en erkent eigenlijk impliciet... dat er wel voor alles is gebeurd. Werden dat soort incidenten, dus we hebben het over de jaren tachtig... werd dat in de tijd aan de Kamer en aan de publiciteit gemeld? Nou, uh, dat is nooit zo direct uh, gemeld. Uh, het is uh, altijd zo dat... Uh, de storingen die gebeurd zijn in een bepaald jaar... pas veel later bekendgemaakt worden. Nu weten we bijvoorbeeld op dit moment nog niet... welke storingen er in de kerncentrale borselen in het jaar 2010... dus vorig jaar uh, gebeurd zijn. Dus... Uh, uh, die dingen die er gebeurd zijn, die komen vaak niet in de media... of die worden dan ook niet uh, direct uh, gemeld door de overheid... of de exploitant van de centrale. Soms is er wel een klein krantenberichtje van... dat de kerncentrale weer in het bedrijf is genomen... door een maar daar blijft het dan ook bij. De minister belooft beterschap in zijn brief aan uh, de Kamer... want hij zegt dat hij incidenten vanaf niveau 2... voortaan niet meer achteraf, maar meteen aan de Kamer zal melden. Uh, is dat genoeg? En wat is dat, incidenten vanaf niveau 2? Nou, dat zijn dus incidenten met. Uh, waarbij er ook een kans bestaat dat er, uh, zeg maar, ook de omgeving last kan hebben van, uh, van de storing of van een kleine hoeveelheid radioactiviteit. Uh, nou, hij zegt dat hij dat uh, gaat melden, maar. Ik vind het toch een beetje merkwaardig dat dit de reactie is van de minister. Als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met de hoge fluxreactor in Petten... de onderzoeksreactor daar. Daar is ook vanwege het feit dat er op een gegeven moment... allerlei berichten waren over dat er van alles aan de hand was... heeft men daar gezegd... alle storingen die er zijn, ook allerlei kleine dingen... die maken wij meteen bekend. En ik vraag me dus af waarom wat in Petten wel mogelijk is... Waarom dat bij het niet mogelijk is. Uh, u heeft meneer Danveld een artikel geschreven, uitgebreid artikel, dat inmiddels ook op de website van Onjo NL staat. Uh, dat gaat over de nucleaire renaissance, waarvan ja, een heleboel uh, bestuurders als Verhaag gedroomd. En ja, u zegt eigenlijk na uh, Fukushima, daar komt niks van terecht, hè, van die renaissance. Nou, wat mij dus ook opvalt, uh, als ik gewoon bekijk en bestudeer wat er uh, wereldwijd gebeurt. Eigenlijk al voor het ongeluk in Fukushima. Want ik had de eerste versie van dit artikel al klaar. Uh toen dat ongeluk nog niet gebeurd was. Uh, maar als je dus nu ziet, uh, na dat ongeluk in Fukushima... dat is eigenlijk de Nederlandse regering... de enige regering zo bijna wereldwijd, in ieder geval in de westerse wereld... die heel snel door zou willen gaan met de kernenergie. Maar bijvoorbeeld in Duitsland, ja, daar zijn een stuk of zeven kerncentrales stilgelegd. En het is ook de vraag of die nog weer in bedrijf uh, zouden komen. Want de regering uh, Merkel, eigenlijk een pro-kernenergie-regering... Die heeft bijvoorbeeld een ethische commissie ingesteld... waarin vooral mensen zitten die kritisch zijn over kernenergie... en hoe kernenergie Dus Dus, dus resumeert. meneer Van minister Verhagen staat een beetje alleen... als die uh, vol energie door wil gaan in Borstelen. Ik denk uh, dat minister Verhagen ook eens moet kijken... naar wat er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten aan de, aan de, aan de hand is. Daar is uh, deze week nog uh, de plannen voor de bouw van uh, nieuwe kerncentrales geschrapt door de NRG Energy. Met andere woorden, Verhagen staat alleen. Verhagen dus staat zo ongeveer alleen. En in de Verenigde Staten daar is maar liefst 481 miljoen dollar al gestopt... in de ontwikkeling van die kerncentrales. En dat hebben de aandeelhouders nu besloten om dat gewoon af te schrijven. Omdat ik, de kernenergie veel te Ik duren. moet u bedanken, meneer Danveld. Ja, graag gedaan. Dank u wel voor uw komst. Ja. Dit was ergens volgende week geen uitzending... want Koning de Dag straks trots in bedrijf met de koffieketen... Starbucks komt naar Nederland. Ha nog meer cappuccino. De Mexicaanse woestijnstad Ciudad Juárez is de gevaarlijkste stad ter wereld. Me, me, señore, me. Je, mire, Vorig jaar werden er meer dan 3000 mensen vermoord. Who is responsible for this? Wie kan ontvlucht de stad?